Het is zeven uur, Martijn Eijhuis met het nos journaal De Russische president Poetin heeft in telefoongesprekken met EU-leiders gezegd... dat de situatie in Oekraïne niet moet escaleren. Hij sprak met de Duitse bondskanselier Merkel, de Britse premier Cameron... en de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy. De uitspraken van Poetin lijken in strijd met de gebeurtenissen op de Krim vandaag. Twee belangrijke vliegvelden werden door gewapende militairen overgenomen. Volgens de Oekraïense minister van binnenlandse Zaken zijn het Russische militairen... Gewapende pro-Russische milities bezetten sinds gisteren het regionale parlement van de Krim. De Oekraïnse oud-premier Julia Timoshenko stelt zich kandidaat voor het presidentschap. Ze heeft het gezegd tegen oppositieleider Klitschko. Die vindt het een raar idee dat de oppositieleden elkaar moeten beconcurreren. De presidentsverkiezingen staan gepland voor 25 mei. De Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen moet alle activiteiten staken in Burma... De hulporganisatie trekt volgens de regering moslimminderheden in het land voor. Arte zonder grenzen zegt in een reactie dat het diep geschokt is door de beslissing. De organisatie maakt zich grote zorgen over het lot van tienduizenden patiënten die onder hun zorg vielen. De politie van Haarlem heeft vijf mensen opgepakt op verdenking van fraude bij het theorieexamen van het CBR. Voor het begin en tijdens elk examen wordt de ruimte gecontroleerd met apparatuur die openstaande verbindingen kan opsporen. Bij een van de controles sloeg de apparatuur uit... en vielen vier examenkandidaten door de mand. Volgens de politie stonden ze met speciale apparatuur... in verbinding met de vijfde verdachte... die goede antwoorden wilde geven vanuit een geparkeerde auto. Ze zitten nu allemaal vast op het politiebureau van Haarlem. Het weer vanuit het zuiden trekt lichte regen naar het westen en midden. Elders is het vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen in het westen en noorden eerst bewolkt en soms druilerig... Elders af en toe zon en lokaal een bui. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het Nationaal. Journaal. Ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Toch is er wel een probleem op de weg. Want de A6 Lelystad richting Muiden is dicht tussen Lelystad en Almere Buiten Oost. En dat komt door een ongeluk. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt, maar design ademt.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 Radio 1, NTR... Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Niet velen zullen het aandurven. Een scherpe analyse maken van Louis van Gaal. Maar onze gast begint doorgaans pas waar anderen ophouden en spaart zichzelf niet, want wees eerlijk, welke volwassen man heeft er nu al 35 jaar een haat liefdeverhouding? Met even succesvolle, als weerbarstige coach die het Nederland zelf al op het WK inbruikt die je na de. Ja, eigenlijk naar wat moet leiden? Oh, Louis! Hier is Hugo borst. Uw presentator is Petra Possel. Naar wat moet leiden? Hugo? Nou, niet naar het wereldkampioenschap. Maak nee? je geen illusies. Nee. Nee, is onmogelijk. Is, is het weer helemaal onzinnig dat ik met dat oranje vlaggetje... daar voor die televisie ga zitten? Want dan nee, je... want het is hartstikke goed voor de. de onderlinge band van Nederland. Nederland is weer eventjes één. SBS 6 uh, profiteert er altijd geweldig van. Die hebben dan, uh, die zoeken als een straat uit die het mooiste oranje is uh, ja. verkleed. Nee, dit gaat niet zozeer om het voetbal. Dat gaat gewoon om het saamhorigheidsgevoel. Noem het religie. Oké, okay, nou ja, goed. Dan gaan we daar uh, aan werken. Uh, vanmiddag heeft de bondscoach de selectie bekendgemaakt... voor de oefen uh, in het land woensdag in Frankrijk. Ja. Er zijn drie jonkies... Uh, opgesteld. Davy Klaassen. Heb je het gevolgd? Jean-Paul Boeitens? Of hoe nou, spreek ik dat uit eigenlijk? Boeitius. Ja, dat is een jongen van 19 Vrijnoord. Jaar, ja. Hele leuke linker spits. Ja. Quincy Promes. Ja. Uh, ja. Kijk, dat is Louis Vergaal. Die uh, wil altijd jonge spelers ontdekken... en laten doorbreken. Die kan hij ook het beste kneden. Dus het is heel logisch dat hij deze jongens... een kans geeft. Ook al omdat het de enige... oefenwedstrijd is... Uh, voordat Nederland serieus uh, naar Brazilië uh, toe gaat. Dus ja. hij moet nu even kijken hoe deze jongens zich in een serieuze interland, tegen uh, Frankrijk, uit uh, gaan houden. Dus Iedereen wist het wel, de insiders wisten het wel. Davy Klaas en Boetjes zou erbij komen. Promis is een lichte verrassing. Ja, Niet opgesteld zijn Nigel de Jong, Maarten Stekelenburg en Stefan de Vrij. Is dat ook is dat nieuws? Nee, Nigel de Jong hoeft zich geen zorgen te maken. Die zal vermoedelijk wel uh, de WK gaan halen. Bij Stefan de Vrij, de centrale verdediger van Feyenoord... daar zijn wel twijfels over gerezen. Ja. Die heeft een heel slecht jaar. En wie was die ander? Maarten Stekelenburg. Ja. Ja. Ja. En Rafa nou. van der Vaart, ja, die is gewoon geblesseerd. En Jermaine Lens ook. Maar ja, over, als... wie, over wie moeten we ons eigenlijk wel zorgen maken? Wesley Sneijder? Ja. Moeten we ons ja, echt zorgen? Ja, dat is echt wel een pijnpunt. Leg mij dat nou eens uit. Ik hoorde gisteren een verslag van de wedstrijd. En de, hij had gescoord. En hij had nog een keer gescoord. En, en hij was ook iets afgevallen. En zijn conditie ging vooruit. Ja, ja kijk. Dit het, is de opmaat de naar streng. Wat? Ja, want Louis Vergaal uh, ontpopt zich hier als een heel strenge vader. Er zijn jongens die hij moeiteloos kan laten gaan. Uh, Kevin Strootman speelt bij Aans Roma. Is een hele jonge speler. Reserve aanvoerde. Maar Wesley Sneijder is een ja, onaantastbare status kwijt. Die had hij opgebouwd uh, ja, zo rond uh, 2005 tot 2010. Speelde een hartstikke goed WK. Scoorde veel, beslissend. Maar ja, hij is gaan uitbuiken. Uh, is heel veel in de, over rode lopers gegaan. Jolante Ze Kabaal. Leven. Ja. En, uh, Jolante heeft het weer gedaan. Jolante. Ach, ja, ze Ach. heeft wel een beetje schuld aan... Uh, uh, nou, dat kan ik niet beoordelen. Ik ben daar niet bij. Je, je, deed niet bijna, je, je deed bijna, bijna die met show je met, die, met die mannen... en dat we dan iedereen weer af gingen zitten zijn ja, van Katten. Nou ja... Kijk, uh, Wesley Snijden is een begenadigde voetballer. Maar is gewoon over zijn hoogtepunt heen. En sommige jongens zijn rond hun dertigste nog hartstikke fit. Maar hij heeft niet zo'n heel goed sportlichaam. Nee. Daarnaast heeft hij uh, heel slecht geleefd in een periode uh, toen hij bij Real Madrid zat. Um, en wat ook aan hem kleeft, en dat weet de bondscoach het goed. Hij, is vaak, uh, hij lekt best wel vaak naar, pakweg, de Telegraaf. Nou, als vooral ergens... een rothekel aan heeft, is als er gelekt wordt. Want hij gelooft in... je moet alles voor elkaar houden. Uh, de media hebben het bij hem vaak gedaan. Hè. Hij minnacht heel veel journalisten. Ja. Dus zeker die van de Telegraaf. Dat is ook nog een factor. Als Wesley Snyder niet 100% fit is... als hij niet opvalt met assists en goals... en als hij niet genoeg meeverdedigt, ja, dan gaat hij niet geselecteerd worden. Dan en dat is het denk jij, dit vermoed je eigenlijk... Dat dit de meest kritische... Het zal erom hangen bij Wesley Snijder. Hij moet hem echt volledig overtuigen. Kijk, en Wesley Snijder is ook geen jongen die je op de bank zet, hè? Het is of hij speelt. Of, of je neemt hem niet, niet mee. Nee. En, en uh, anders gaat hij zitten muiten misschien precies ook. Precies, gaat hij muiten, gaat hij lopen lekken. En dan is het klaar. Ja. Zeg, ja, we hebben het nou meteen even over die gespannen relatie... tussen Louis van Gaal en de pers. Daar zijn we mm -hmm. allemaal getuigen van geweest. We kennen ook allemaal dat fragment. Dat kunnen we dromen als je ons nachts wakker maakt. Heel Nederland. Ben ik nou zo slim. Enzovoort. Dat zeggen wij dan ook allemaal. Maar ik zit wel eens naar die man te kijken. We vinden er ook van alles van. Jouw boek gaat er deels over. Maar... Dat voetbaljournaaien, dat stelt toch ook wel heel veel tamelijk domme vragen, toch? Of heeft hij niet een klein beetje gelijk? Nou ja, kijk, hij is de ongekroonde meester als het gaat om voetbalkennis. Niemand komt in zijn buurt. Ik denk dat de meeste journalisten dat ook wel durven toe te geven. Um, maar het probleem is, je moet mensen helpen. Als mensen je niet begrijpen dan vind ik, dan moet je ze een handje helpen. Dat kan hij niet, gek genoeg niet, want hij is een docent. Hij wil voetballers helpen, en dat doet hij ook wel met kabaal. Maar journalisten, ja, die wil hij wel één keer helpen. Maar als hij al denkt, je neemt me in de maling... of je loopt te provoceren, of ik heb het al drie keer gezegd... ja, dan ontploft hij. De... En wat is de kern van die weerzin van hem tegen het showenaar? Waar draait het dan precies om? Want hij kan dat geduld wel bij spelers opbrengen, zoals ja. je zegt. Nou, Hij haat gewoon ondeskundigheid. Hij vindt, je moet 100% met je werk bezig zijn. Louis Vergaal is een harde werker. Dat is een man die, als hij ergens uh, aan de bak gaat... dan komt hij om 8 uur s ochtends binnen en dan gaat hij om 10 uur weg. Daarom vindt hij zijn baan bij het Nederlands elftal ook helemaal niet leuk. Want dan kun je niet hard werken. Je hebt zes wedstrijdjes per jaar. Of als er een EK of een WK is, heb je, heb je er twaalf. En dat is het. En het, hij, en het journaal op het gebied van sport zou dan niet hard werken? Of zich niet genoeg verdiepen erin? Ja, of niet, niet genoeg van, verdiepen. Ja, en is zeker. dat ook zo? Want jij zit, daar, jij zit erbij. Die zijn er zeker, ja. Uh, en ik neer nu even vanuit het standpunt van Louis van Gaal. Uh, van Gaal heeft een aantal journalisten dat hij uh, hoog acht. Dat zijn bijvoorbeeld Maarten Wijfels van het AD, Wimlem Vissers van de Volkskrant, uh, Henk Hoyting van Trouw. Laten we zeggen dat het een groepje van, uh, van 7, 8, 9 man is. Deskunde. Die zijn er ook altijd, die pakken elke training van Nederland zelf. En dan heb je natuurlijk een jongens die aankomen waaien. En uh, ja, die zijn al niet bij zijn trainingen geweest, dus die kunnen er al minder van begrijpen. Ja, dan heb je ook nog een, een jongen die provoceert. Dat is Valentijn Driessen van de Telegraaf. Leuke gozer trouwens. Maar ja, die haalt het bloed onder de nagels van, van Gaal vandaan. En uh, ja, dat hele brede palet uh, aan meningen, aan, aan persoonlijkheden... dat tegenover hem zit, ja, dat maakt altijd diepe indruk uh, op hem. Hij kan het allemaal niet handelen. En daar vermoed ik ook wel eens in dat hij ja, een tikje aut autistisch is. Dat hij uh, niet kan verwerken dat er zoveel uh, op hem afkomt. He? Hij kan mm -hmm. mensen, die kan hij vertrouwen en die niet. En dan komt inderdaad degene die niet vertrouwt... met een weer een zuigerige vraag over Wesley Snijder. Dat is hem te veel. Hij kan die informatie uh, uh, die hij dan binnenkrijgt... Ja, als een ware uh, uh, autist, niet verwerken. En, en dan explodeert hij. Ja, Dan heeft hij niet het leiderschap om te zeggen... ik laat dit van me afgeleiden en ik knik vriendelijk. Nee, en... dat vermogen heeft hij niet. Kees Jansma prent het hem voortdurend in. Maar... Wordt nou niet boos. Maar af en toe gebeurt het toch. Ja. We komen hier uitgebreid over te, te spreken, uh, Hugo Borst. Je hebt een boek geschreven, dat heet O oh Louis. Dat is echt een van de meest opmerkelijke sportboeken... of sowieso boeken eigenlijk van het afgelopen jaar, in het Nederlandstalige taalgebied. Want uh, het is geen biografie. Het is, uh, het is een soort autobiografie van, uh, van Hugo Borst zelf. meets een biografie van Louis van Gaal. meets een heleboel andere dingen. Het is een nieuw genre, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zeggen een aantal mensen. Ja, dat is toch leuk? Ja, nee, dat vind ik, vind ik een compliment. De, er staat in ieder geval heel veel in en daar gaan we het over hebben. Maar we gaan eerst even naar NK schaatsen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De 500 meter van de sprinters. En de verslaggever is Sebastian Timmermans. Daar waar Louis van Gaal op 13 mei 1992 met Ajax. De UEFA Cup won door Torino op 0-0 te houden. Terwijl Ajax uit, toen was dat nog een finale over twee wedstrijden... met 2-2 gelijk had gespeeld. Daar wordt dus nu geschaatst in dat Olympisch Stadion... NK Sprint en NK Allround dit weekend met elkaar verweven... En daar is de 500 meter bij de heren het gewonnen door Olympisch kampioen Michel Mulder. Na een week vol met huldigingen van de ene huldiging naar de andere huldiging... was hij in Ereval nog fit genoeg om de 21 concurrenten achter zich te houden. Dat doet hij in 35-52. En dat is best een goede tijd, zo op een buitenbaan met veel wind. harde oostenwind, maar het is wel droog gelukkig. Jan Smekens, die op de Olympische Spelen ook tweede werd achter Michel Mulder... Die geeft nu 800ste toe, staat dus op de 1000 meter, 1600ste achter. En Jesper Rospers eindigt op de derde plaats voor Hein Ottespeer. Stefan Groothuis neem ik nog even mee, want die kan dit weekend geschiedenis schrijven als hij voor de zevende keer Nederlands kampioen wordt. Dat heeft nog geen enkele schaatser ooit gedaan. Hij begint met de zevende plaats en staat al een dikke seconde achter op Michon Mulder op de 1000 meter die later vanavond verreden wordt. En dat is best een, een groot verschil. Michon Mulder wint dus de 500 meter bij de heren in 3552 in het gezellige SV heervolle Olympisch Stadion. Wat heb je daar mooi gezegd, Sebastian Timmerman. En straks de 500 meter voor de Allrounders. Vandaag werden we opgeschrikt door het nieuws dat schrijver en columnist en taalkundige Hugo Brand Korsjes vanochtend is overleden. 78 jaar oud was hij. Hij was al een tijdje ziek. De man die zich in de jaren 70 en 80 als Stoker en Piet Grijs manifesteerde in respectievelijk de Volkskrant en Vrij Nederland was een polemist van de bovenste plank. Toen hij de PC-hoofdprijs dreigde te krijgen, stak politicus Elko Brinkman daar stokje voor, maar twee jaar later kreeg hij hem alsnog uitgereikt. In 2007 was hij te gast in dit programma in Kunststof en legde hij uit wat dat nu is, dat wat hij ons nalaat, namelijk het Opperlands. Ik vind het nu ook zo jammer dat Kunststof, dat daar dan twee letters na die dubbele ST komen en dan niet drie. Die, die niet gelijk zijn aan UK bijvoorbeeld. Ja, dat ja, ja, vind ik wel jammer. Ja. Maar ja, kunststuk is altijd, altijd beter. Um, en dat is de manier waarop u de hele tijd luistert of kijkt. Hoe nou, gaat het? Hoort ik u het ook? Probeer het te vermijden. Want dan word je natuurlijk stapelgek. Maar ik heb het wel tijd gehad dat ik het wilde ja. Nee, ik hoor het niet. Nee, nee, nee, ik ben echt gericht op het schrift. En zat het u dan ook in de weg? Het, zit me vaak, het zat me vaak in, in de weg. Ja, dan ga je gewoon over, over die letters nadenken... maar je vergeet wat er eigenlijk stond. Het is niet zo erg, meestal. Maar het kan wel eens vervelend zijn. Ja, in welk ja. geval is dat heel ja, vervelend? Nou, dat je met iemand een gesprek ergens over moet hebben. Of je moet iemand een tentamen afnemen... of weet ik wat. En je gedachten gaan helemaal de verkeerde kant op. Dan haalt u gewoon weg. Ja, dan, nou, dan ga ik daarover praten. En dan begrijpt die ander absoluut niet waar, waar ik het over heb. Je moet er even inkomen. Jij zegt nou opperland, maar ik denk dat de mensen. Met niet weten wat het is. Nee, nou leg het nog maar eens een keer uit. Nou ja, het dus dat is je, dat je alleen naar de oppervlakte kijkt. Dus niet Nederlands, niet diep. Maar opperlands. Oppervlakte. Ja, je wordt er ontzettend oppervlakkig wezen van. Ja, ja op. oppervlakkig word je. Want je kijkt alleen maar naar hoe het iets eruit ziet. Nou ja, nou doe je dat ook met huizen die je aan de, uh, uh, de buitenkant ziet. Ik bedoel, het is niet zo gek om ergens naar te kijken. Maar met letters is het ongebruikelijk. Het is voor heel veel mensen heel moeilijk om te zien waar het eigenlijk om gaat. En er zijn ook heel veel mensen die absoluut niks inzien dat het prachtig dat ben die uh, feliciteer ik van harte collega Jelly Brouwer in gesprek met Hugo Brandkorsis... die vandaag overleed, 78 jaar oud. En als eerbetoon aan Hugo Brandkorsis... ga ik deze uitzending gewoon Kunststuk noemen. Kunststuk.nl. <laughs> Doe daar ook maar gewoon de post heen. Ook, ook voor Hugo Borst, dan komt hij niet aan. Nee, ook Kunststof.nl natuurlijk. Maar Kunststuk, ik vond het mooi gevonden. Ja. Ik vind het ook een hele mooie titel. Heb, heb jij hem gekend, Hugo, je naamgenoot? Uh, nauwelijks... Um... Toen ik in 1998 uh, met, met hard grasgezelschap in Frankrijk was... het WK voetbal uh, vond plaats... toen hadden we een uh, voordracht uh, in uh, Institut Neerlandais. En uh, nou, uh, ons gezelschap, Herman Koch, Matthijs van Nieuwkerken, Anne Enquist, Henk Spaan, uh, mocht voorlezen daar. En in de zaal, ik zag hem ineens zitten... Uh, zat uh, Hugo Brandt-Corsiers... Ik was als ze dood. Ik had nog weinig uh, publieke optredens gedaan. en voordrachten, ik was daar heel nerveus voor. En uh, hij zat daar heel stil en geconcentreerd uh, te kijken en te luisteren. En uh, toen ik eenmaal klaar was met mijn verhaal uh, over Marco van Basten... Toen knikte hij instemmend. Nou, dat vind ik een van de mooiste complimenten die ik uh, ooit heb gehad. Misschien dacht hij ook wel van, ach, die arme jongen, die ziet af. Laat ik hem vaderlijk een knikje geven. Maar uh, <laughs> ja, dat, uh, dat heb ik lang als een compliment uh, ervaren. Jij bent daar gevoelig voor, Hugo Borst. Dat, dat wist ik helemaal ja, niet, hoor. maar dat weet ik sinds ik dit boek heb gelezen. Want Louis van Gaal heeft jou ook eens een keer een knikje gegeven... en op je schouder geslagen en gezegd dat je het goed deed. Ja, maar, maar ja, de, dat en geldt voor iedereen. Ademen. Nee, maar bij jou, ik bedoel, dat gaat een stapje verder, toch? Nou ja, dit zijn, dat zijn wel grootheden. En uh, het is altijd prettig als mensen die uh, verstand hebben van taal... iets over jouw werk zeggen. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Is, is, uh, jij schrijft natuurlijk zelf. En schrijven, daar leg je, je ziel en zaligheid in. Dan is zo'n Hugo brandt is natuurlijk uh, heel belangrijk voor je. En de manier waarop hij met taal omgaat... of de manier waarop hij zijn polemieken uitvecht... Of ja, nou, ik, ik, ik was wel vooral dol op zijn polemiek. Ik weet nog wel dat ik in uh, de jaren tachtig werkte ik bij Voetbal uh, International. En uh, daar lag Vrij Nederland altijd, want wij waren weekbladpers. Ja. En zijn stukjes, uh, ja, die, die las ik altijd. En soms waren ze ook volkomen on onbegrijpelijk, hoor. Voor ja. mij als ja. beginnend journalistje. <kuggen> dan was het echt wel, wel ver vergezocht. Maar... Um, ik, ik ben vooral heel erg gefascineerd geraakt door zijn polemiek. En dat heb ik niet meegemaakt. Dat was een kleine jongen met, met buikhuizen hè, natuurlijk. Ja, hè, die, dat was een hele grote kwestie die natuurlijk. Die, die hij van onderuit de zak heeft gegeven. Moeten we dat nog uitleggen? Ja, leg het nog maar, maar een keertje uit. Nou ja, buikhuizen professor uh, dacht in de jaren zeventig... maar dat was niet helemaal uh, volgens de tijdgeest... dat criminaliteit wel eens te maken kon uh, hebben met uh, erfelijke uh, factoren... En uh, ja, hij, hij kaartte dat aan. Hij ging onderzoek naar doen. Maar uh, ja, onder andere... Uh, Hugo Brand corsius trok fel van leer. En dat, was, dat escaleerde zo ontzettend... dat Buikhuizen zelf is zijn, uh, zijn baan op de universiteit ook uh, kwijtgeraakt. Ik weet niet of hij zelf is teruggetreden of... Uh -huh. uh, en uh, met terugwerkende kracht had hij gelijk. Want jaren later... Heeft hij gelijk gekregen? En uitgerekend Hugo Brand Korsjes heeft nooit zijn excuses gemaakt aan aan Buikhuizen. Ik zie nu weer een rode draad. Ja. Nee, nee, inderdaad. Ja, met maar van dat, Ja, maar dat, dat, daar moeten we even bij stilstaan. Want jij, jij waarom gaan we straks wel uit? Nou, ik vind dat heel lullig. Als je ernaast zit, daar heb ik nooit moeite mee. Dan moet je je fout toegeven. Moet je zeggen, sorry, had ik niet moeten schrijven. Maar of dat zeggen. gaat verder dan dat. We hebben jouw broer gesproken, Louwens. Hij is acht jaar ouder dan jij. En hij zegt dat rechtvaardigheidsgevoel bij Hugo Borst, bij mijn broertje, zit zo verschrikkelijk diep. Het feit dat iemand zijn excuses niet aanbiedt, terwijl hij wel fout zit. Nou ja. Dat, kan het ook niet helpen. Da, dat snijdt diep. En dan niet gewoon diep, maar heel diep. Ja. Waarom is dat? Ik weet het ook niet. Ik denk dat ik het van mijn moeder heb, hoor. Die, die, dat is de hele pittige tante uh, geweest. Um... Is ze nu niet meer pittig, bedoel je? Nou, mijn, bij mijn moeder is uh, vastgesteld beginnende Alzheimer. En dat verandert uh, ja, iets van het karakter. Maar het is, is het toch wat een schat. We kunnen eronder geworden? Hartstikke wat, lief. Hartstikke ja. lief is. We knuffelen ja. wat af. En uh, ik zie er een paar keer per week. Maar de, de felle tante van de verjaardagen. Uh, op de verjaardagen waarin er. Uh, ja, daar ging ik te stevig aan toe. Mijn moeder was links en mijn vader was rechts. En in de familie was het ook wel een beetje verdeeld. Dus uh, die kletsen er ook wel uh, flink in hoor. Als het. Uh, ja, moralistische, uh, om, om moralistische keuzes uh, ging. Dus en dan ik, ging je vader alles goed maken, want die noem je in het boek Koffie aan. Nou nee, hij plaagde ook wel. Hij, hij ging eerst olie op het vuur gooien, want hij was ook een beetje een pestkop, een plaaggeest. Dus uh, die liep dan uh, de boel een beetje te voeren. Mijn oom Jan die ging er dan uh, met gestrekt benen in. En voor je het weet was zo'n verjaardag... Uh, die uh, ja, begint met koffie en eindigt met uh, Bacardi-cola's... en blokjes kaas met, uh, met gember. Ja, ja dan, ja. Uh, dan op een gegeven moment kon dat wel eens uh, leuk escaleren. En ik, ik luisterde altijd en ik zag tot mijn grote vreugde... dat mijn moeder altijd uh, sigaretje in de hand... want zij rookte toen nog... Uh, die discussies, uh, ja, de boventoon uh, voeren. Het was niet zo dat, uh, dat de mannen het uh, alleen voor te zeggen hadden daar. Ik uh, hoor al het uh, genetisch materiaal terugkomen... al in deze schets van jullie gezin. Wat ze allemaal heeft verzameld in de man die Hugo Borst heet... journalist en radiomaker, want sinds augustus zit je samen met Henri ja. Rut... in langs de Lijn op Radio 1, dus je bent een collega ook. En voor mij ligt het lijvige boek o Louis, over voetbaltrainer en bondscoach Louis van Gaal... En ja, niet alleen over hem, maar ook over jou. Over jouw obsessie voor deze man. Je frustratie vanwege een ruzietje dat uitliep op een broeien. Het is dus niet een gewoon boek, zoals ik al zei. Ook geen biografie, ook geen interviewboek. Maar een zoektocht van een gekwelde vijftiger, Hugo Borst... naar het geheim voor, van een deels onmogelijke man, Louis van Gaal. Wanneer wist jij dat je het in deze vorm moest zoeken? Dus dat je jezelf eigenlijk is. in de geschiedenis van Van Gaal moest schrijven? Ik schrijf als schrijvende. Ik ben niet iemand die... Daarom denk ik niet dat ik een romancier zou kunnen zijn. Daarbij zie ik altijd zo'n schrijver... die dan thuis allemaal van die vellen heeft liggen... waarbij het allemaal naadloos in elkaar overvloeit. Je hebt net ik... gehoord van de AFTA van de Heide. begrijp ik die, met die grote boorden. Ja, wel, meer, wel meerdere schrijvers ja. doen dat. Nee, ik schrijf als schrijvende. Maar ik ben gewoon begonnen omdat hij me zo fascineert. Hè? Men spreekt wel over een obsessie. Dat kan. Uh, maar laten we zeggen dat, dat Van Gaal mij fascineert. Ik ben met mensen gaan praten om hem te begrijpen. Ik oh. wilde hem begrijpen. Ik vond het ook opvallend dat uh, in, de, in de boeken uh, die over hem zijn verschenen. Eigenlijk dat zwaar onderbelicht is geweest. Waar komt nou de ja, de, de paradoxale van Gaal vandaan. Want aan de ene kant is het een ontzettende leuke, lieve, zachtaardige man... en aan de andere kant is het een hork en een asociaal. Dat durf ik rustig te zeggen. Mm -hmm. Hij durft tegen zijn vrouw Truus uh, wel eens in de mond te nemen... dat ze dom is. En, hè, dat, in uh, en plein publiek. Ja, en plein publiek. Ik bedoel dat je dat eens een keer uh, on, onder elkaar uh, zegt. Dat, uh, is, dat, ook is, al dat is al niet netjes. Maar hij zegt het echt met mensen erbij. Dus hoe kan het nou dat die man, die aan de ene kant lief is... Aan de andere kant zo'n zo bullebak is. Mm -hmm. nou, ik ben een, een reis uh, gaan maken door Nederland. Ik ben ook nog in België terechtgekomen. Met Luc Perceval, uh, beroemde regisseur. regisseur. Ja. <clears throat> en en ja, Iedereen heeft eigenlijk in die gesprekken met mij... ik zou het geen interviews willen noemen... Uh, zijn haar mening gegeven. En zo langzamerhand ontstond er uh, ja, een enorm pakket aan meningen. Dat heb ik, die heb ik uitgewerkt. En toen heb ik eens nagedacht, hoe ga ik dit nou in het vat gieten? Want ik ben op zoek naar de, de ware aard van Louis van Gaal. En ik wilde ook per se onze broeien erin schrijven. Uh, maar ik wilde ook nog uh, het Nederlands elftal zien te duiden... geleid door Louis van Gaal, die volgens mij... Louis van Gaal uh, gaat clashen met de media straks in uh -huh. mei of juni. Nou ja, uiteindelijk... Um, dus je hebt, je hebt allerlei onderwerpen samengebracht. Waarbij mm -hmm. het in ieder geval heel fascinerend is om te zien, even los van jouw obsessie. Dat de mensen die, met wie je hebt gesproken, dat mm -hmm. die allemaal eigenlijk op een hele sympathieke of milde wijze ja. meebewegen ja. met het fenomeen van gaal. Van wie ik als voetballeek wel eens heb gezegd... ik snap niet dat jullie de nukken en kuren van deze man accepteren. Want hij scheldt je uit waar je bij staat. Nee, maar dat, dat vind ik ook. Oh, daar heb ik het wel met Dirk over. En, en, en hoe is het in godsnaam mogelijk... dat alle journalisten zich uh, verrot laten schelden? Kijk, ik ben geen uh, dagelijkse ook. verslaggever. Ja, jij beschrijft ook hoe je jezelf uh, ja, ik heb niet beschelden door Louis van Gaal. Ja, en toen was ik afhankelijk. Ik, ik, ik werkte een jaar of twintig geleden voor het Kappersblad, Panorama... <lacht> En, en uh, wij waren ingehuurd, mijn collega Leo Verhul en ik... Ja. Om, om goed scorende verhalen binnen te brengen. Toen hadden we eindelijk een interview met Van Gaal. En die was toen de coming man. Want hij was net, uh, had net de UEFA Cup gewonnen, 92. Uh, en, en toen ja, moesten we dat verhaal wel binnentrekken. Maar wat Louis van Gaal altijd doet aan het begin van een interview vaak... je stelt een vraag, die bevalt hem niet. En dan ontwikkelt zich heel snel een woede. Hij uh, geeft je van onderuit de zak... Dat duurt dan even. Als dan uh, ja, het territorium is afgepist, hij de baas is... dan volgt er daarna een geweldig interview. Dus en, je moet het even uitzitten. Ja, je moet het ook wel uitzitten. Dan krijg je er hartstikke veel voor terug. Want Louis van Gaal geeft nooit een slecht interview. Maar je geeft nu aan, je zegt territorium afpissen. Dit dat is, doet hij. Dit, dit klinkt als, zoals honden dat doen. Mm. Ik heb ook uh, gedacht aan uh, internationale kampioenschappen Piemelmeten, meten. Want dat zie je ook steeds terug in die interviews. Dat testen stroomgehalte van zowel het Sjoenaaien als van Louis van Gaal zelf. Louis van Gaal heeft zelf een keer zijn broek laten zakken, hè? dat nee. weet je. Nou ja, dat weet ik helemaal niet. Je nou, is zijn broek laten ja, ik heb dat buiten het beschouwing van het boek gelaten. Omdat het een bekende, anekdote Het is een bekende anekdote, maar ik zal hem jou vertellen. Hij is in de kleedkamer van Bayern München, waar, daar ziet trainer. En hij wil iets uitleggen, maar het ontbreekt hem aan de ja, uh, kennis van de Duitse taal om het te zeggen. Uh, dit is uh, de, de versie van Mark van Bommel, die destijds in de kleedkamer was. En op een gegeven moment wilde hij die spelers overtuigen. Toen lieten ze broek zakken, ja, dat hij een piemel had, dat hij ook... He, dat ze ballen moesten tonen, ik weet het ook niet, iets dergelijks. Hij liet zijn broek zakken, waarop ook de Italiaanse spits Luca Toni zei... dat hij niet erg onder de indruk was. Nee, want is dit ook voor verschrikkelijk iets? Ja, ja, ja. Nou ja goed, Net is een mannen mannen weer open, mannen alleen. He? Ja, nou ja, zijn mannen alleen natuur ja. en de rest van de mensheid kunst. heb ik eens een keer aan Louis van Gaal, toen ik dus in vriendschappelijke zin met hem verkeerde. Nee, maar we laten zakken? Nee, maar oh. we wel, ik heb hem wel uitgelegd dat je... Uh, bloedlullen heb en vleeslullen. Ja, dat staat ook in het boek. Dit wou ik vermijden, maar. Dit nee, is... ik ga verder niet in. Uh, de, de, de, dat is een smakelijke anekdote. Maar vond hij hartstikke leuk. En hij moest ja. lachen. En, uh, hij, hij houdt spuugde... van dat soort humor, toch? Ja, zeker. Hij, hij houdt van dat soort humor. Hij is ondeugend mannen. ook wel, hoor. Laten we een illustratie geven van hoe zo'n zo zo zo uh, interview zich ontwikkelt. Koen Verbraak, die, uh, die sprak met uh, Louis van Gaal. En dat gaat dan zo. Ik denk vaak van. zonde dat u daar zo uw energie in steekt. Nee, want ik vind het een hele belangrijke energie. Ja? Dat probeer ik uh, net uit te leggen. Mm -hmm. Dat ik de belangen van mijn club en van mijn individuele spelers bescherm. Want zelfs uw beste vrienden hebben wel eens gezegd... die man op tv herken ik helemaal niet. Dat is helemaal niet de vriend die ik ken. Dat is een andere man. Ja, ik denk dat het niet zo is. Nee? nee. Dat is gewoon een deel van uw persoonlijkheid. Ja. Neemt u zich voor omdat... want het wordt in de regel wel milder volgens mij in de loop der jaren. Nee, nee? Het is precies hetzelfde. Als u nu een domme vraag stelt, nog één keer. Dan... Weer een. Ja, want ik vind dat dit nu te ver gaat. Serieus? Dat vind ik, ja. Maar dit is een grapje toch, wat u zegt? Nee, ik vind dat dit te ver gaat. Wat ik u nu aan u vraag? Ja. u bent onder een heel andere mom. Wilt u mij interviewen? Nee, helemaal niet. Ja, helemaal wel. Nee, ik heb het over de aspecten van het trainersvak. Ja, en dan probeer je mij deze vragen voor te leggen... en dan moet ik op reageren. Ik denk dat het niet past. Hm. Nou, zo is, zo is het niet bedoeld. Volgens mij is het een element van... Nee, het is geen element. Nee. Meent u dat nou? Ja, dat meen ik. Dat meen ik. Waarom, waarom moet dit nog uh, weer honderd keer gevraagd worden? Dit is toch niet uh, belangrijk? Nou, het is een element nee, bij mij. Het is bij... een element bij mij, maar, maar niet voor het vak trainen. En volgens mij gaat het over trainersvak. Baan. Hij had ook zijn hand in de lucht bij het laatste deel van dit fragment. Maar hij had zijn woede nog enigszins onder controle. Het gesprek heeft ook stilgelegen. Ik heb Converbraak gebeld, hij heeft het boek niet gehaald. Maar ik wilde toch wel eens weten hoe dat nou precies was gegaan. Het gesprek heeft echt even stilgelegen. Uh, en is daarna ook uh, weer doorgegaan. Ja, hij moet het kwijt. Het moet eruit. Hij... Maar wat eruit moet is eigenlijk dat hij zich permanent onbe onbegrepen voelt. Of nee, ik vind, ik, is verstaan, hij, hij is gewoon zo dominant dat hij wil de regie in handen houden. Terwijl hij ook moet weten dat er onafhankelijke journalistiek bestaat. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij alles in de hand heeft, behalve columnisten. En dat zit hem heel erg dwars. Het is een controlfreak, eerste klas. En als hij dat toch Want maar. Is, columnisten schrijven maar wat ze willen, die schrijven meningen op. Ja, en wat heeft hij. Uh, hij je hebt ook zo'n fragmentje op YouTube. Dan vraagt een jongetje van de School voor Journalistiek, wat moet ik nou doen om een goede journalist te worden? Heel heel grappig fragment. En dan zegt hij altijd waarom stellen. Dus niet zeggen wat jij vindt. Nee, je vraagt waarom. Hij vindt eigenlijk dat wij geen mening mogen hebben, want wij hebben er weinig verstand van. Daar heeft hij eigenlijk nog wel een beetje gelijk in. Wij hebben er namelijk. In zijn optiek geen verstand van, maar we hebben er best veel verstand van. Alleen zoveel verstand als hij ervan heeft, ja, dat hebben we niet. Maar goed, um, ik denk dat het heel fris is als je met uh, verschillende blikken iets beziet. Hmm. En een trainer kan ook wel eens licht verblind zijn en een, een, een wedstrijd hebben gezien die wij niet hebben gezien. Maar het feit dat hij niet de ruimte geeft aan anderen ja. om, om een mening dat te hebben, dat maakt hem domineren. Ja, maar dat maakt hem heel totalitair en irritant, hè? Ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Er is een file, ja. volgens mij, verkeersinformatie. Ja, er staat een uh, lange file op de A 58 van Eindhoven naar Breda. Tussen oorschot en knopen de baars 6 uh, kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. NTR Speciaal voor iedereen radiokunsthof.nl. Dat is onze website. Daar kunt u naartoe gaan. Dan kunt u een opmerking maken. U kunt vragen stellen. U kunt iets zeggen over Hugo Borst. U kunt iets vragen aan Hugo Borst. Ik zou met waarom beginnen. Nee hoor. Dat is Weet je, Ik heb altijd geleerd op de school van journalistiek dat je juist nooit waarom vragen moet stellen. Want dat je dan een beetje gaat cirkelen. Maar dat je veel meer to the point moet zijn. Maar goed. Louis zal dit beter weten. Daar niet van. Louis weet het heel veel beter. Dat komt namelijk ook allemaal aan de orde in een meer dan 300 pagina stellend boek, wat heet Olui. Oh het is uitgebracht door Vo Voetbal International, geschreven door Hugo Borst. Een fascinerend boek. Het woord fascinerend valt één keer deze uitzending, dat is nu gebeurd. Voor een voetballeek als ik is het ook bijzonder, want ik ben er helemaal doorheen gegaan. Het was echt geen straf. Nee, ik, ik, ik vond het boeiend om te zien, maar wat mij gewoon heel even los van mm. de persoon Hugo Borst, want die, die houdt me ook bezig, maar wat me ook heel erg bezig hield is die vraag die ik net al heb gesteld... En, en die voor mij nog niet afdoende is beantwoord, namelijk... als die man dan zo bloedirritant is... Mm -hmm. waarom houden mensen dan toch van hem op een bepaalde manier? Wat is het dat ik me niet kan permitteren om te zeggen... Louis van Gaal is gewoon een man die veel te serieus genomen wordt houdt eigenlijk... zichzelf te serieus. Nou zijn. ja, maar ook door. Iedereen hangt maar aan, aan, aan die lip van hem. Ik bedoel, we zitten dat, dat toch allemaal aan te horen. Nou, waarschijnlijk zien we toch een, uh, een vakman in hem. Een man die hard werkt. We waarderen hem. Dat is het mooie hè? eigenlijk. En wat waarderen we precies dan van Louis van Gaal? Nou ja, kijk eens even naar zijn cv. De man heeft uh, indrukwekkend uh, aantal prijzen gehaald. Maar er is ook iemand in jouw boek die zegt... nou ja, hij vergeet Rines Michels of er zijn meer... Nou, Simon Cooper, uh, een jongen die voor de Financial Times columns schrijft... een ja. jongen met Nederlandse roots, die zegt... internationaal stelt hij niet zoveel voor. Ik kan 25 trainers noemen die veel beter en belangrijker zijn. Kijk maar naar de cv's. Um, in Ui. Nederland is hij heel groot. Internationaal heeft hij het eigenlijk nog niet zo heel bijzonder gedaan. Want bij Bayern München en bij Barcelona heeft hij slechts de titel gewonnen. Dat is niet zo moeilijk. Als je jou of mij bij Bayern München of Barcelona neerzet, dan heb je kans dat wij er ook kampioen mee worden. Meen je dat? Nou ja, ja echt waar. Ja, zeker. <lacht> Ik zie perspectieven. Maar Van Marwijk bijvoorbeeld is internationaal veel geliefder. Noem jij? Ach, maar die, die mag werkelijk de schoenveters van Louis van Gaal nog okay. niet vastmaken. Dus het gaat om het vakmanschap... Die heeft het Nederlandse voetbal echt een heel slechte dienst bewezen. Vier jaar geleden op het WK 2010. Afbraakvoetbal. We waren er bijna wereldkampioen mee geworden. Godzijdank is het niet gebeurd. Nee, maar Van Gaal heeft dus, heeft dus een talent... maar is een onmogelijke man in de communicatie. Is het eigenlijk gewoon as simple as that? Ja, maar hij is ook... En mabel en aanraakbaar. Er wordt heel veel gelachen. Ik ken heel veel intimi van Louis van Gaal. En ik, ik ben zelf ook wel heel dicht bij hem geweest in 2004. Je hebt met rij... hem gegolft in Portugal. Ik heb met hem gegolft, ik heb met hem gegeten. Ik heb uh, uh, voetbal met hem gekeken. Ik heb een paar dagen echt heel intensief met hem. Ook Truus was er ook bij opgetrokken. Er waren allemaal Rotterdamse vrienden ook bij. We verbleven daar met elkaar. En daar leer je zo iemand goed kennen. En dan zie je ook dat die hele periode volkomen relaxed en normaal is... En, uh... Jij zegt, we hebben met hem gelachen. Maar Freek de Jonge zegt in jouw boek, er wordt vooral om hem gelachen. Het is leedvermaak. Het is leedvermaak om die man eigenlijk tot ontploffing hey, te zien Bosch, Maria, komen. Met wie ben jij aan het kletsen? Hallo. We horen... Oh. We, horen ja. iemand, uh... we horen iemand... In... We horen iemand die we niet willen horen op de zender. Ga... Zal ik wel even doorgaan, jongens? Oké, okay, ik ga wel door. <laughs> En nu ben je van je apropos, want dat ja. vroeg je ook alweer. Ja, ik vroeg. Weet jij het nog? Het was wel heel belangrijk. We zaten belangrijk. in Portugal. Ja, Freek de Jonge, ja. Ja, die zei dat. Dank, dank aan de regie. Ja, maar ga jij, ga jij uh, uh, YouTube-filmpjes bekijken? Dan hou je het niet droog. Nee, maar Omdat het, komt... het is vermakelijk om te zien. En hij doet het zichzelf aan, hè? Hij doet het zichzelf aan. Hij zou het niet het moeten doen. Hij is toch een beetje uitlachen. is toch een beetje het slimste jongetje uit de klas... dat zich manifesteert en een wit voetje wil halen bij de bovenmeester. Die gaan we met z'n allen uitlachen. Dat gebeurt toch in Voetbal International uh, op tv. Dat gebeurt, uh, VI. dat gebeurt toch overal Maar hij maakt tafels. een karikatuur van zichzelf. Hij doet het zelf. Hij maakt dat wij in de lach schieten. Je bedoelt, als ik iets grappigs zie, dan kan ik er toch niks aan doen om in de, dat ik in de lach schiet. Ja, ja. Hij doet het zelf. Als hij gewoon eens tot tien zou kunnen tellen. En weet je, ik heb heel veel intimie van hem gesproken. Ze hebben allemaal de, uh, uh, de gesprekken gevoerd met hem. En dan zegt hij na vijf of tien minuten: Ben je klaar? Want dan hebben ze allemaal gezegd: Loei, ga er nou niet op in. Laat die journalisten. Ja. Laat je niet verleiden. Je wordt geprovoceerd. Tel tot tien. Doe het niet. Hij zegt het uiteindelijk. Ik, dat bepaal ik zelf wel. Hij luistert gewoon naar niemand. Vrij cruciaal in dit boek is uh, het ruzietje. Want dat is het eigenlijk. Wat onbeduidend, je, uh, ja. uh, onbeduidend. Maar dat ruzietje, is vaak met, wat, met cruciale ruzies. Hè? Dat is het. Hè? Want het wordt er eigenlijk een leidend thema. Het is een soort leidmotief in dit boek. Mm -hmm. Hugo Borst. Uh, botst met, met de grote meester. En daarna komt het niet meer goed. Wat Hugo Borst ook probeert. Want je hebt wel degelijk iets geprobeerd. Je hebt wel degelijk geprobeerd om het weer goed te krijgen. Vertel eerst even, waar ging die ruzie over precies? Kort gezegd, um, op een dag wilde ik iets controleren. Ik had een uh, goede band met Louis van Gaal. Uh, voor mijn column. En het eerste wat hij zei toen ik uh, de feiten wilde controleren... jij hebt mijn nummer weggegeven. Jij hebt mijn mobiele nummer weggegeven aan Chris van Nijnat. Nou, dat had ik niet gedaan. Dus als je, tegen, als je mij valselijk beschuldigt, dan word ik ook altijd bozig. Dus het werd een heel onaangenaam gesprek. En uiteindelijk ging ik flink tekeer. En hij ook wel. En uh, na twee minuten werd er opgehangen. En toen was het klaar. Toen is hij erachter gekomen dat hij mij vals beschuldigd had. Dat weet, weet Truus ook. Maar hij heeft nooit excuses gemaakt. En ik vond dat voor iemand, hè, juist bij hem, de man van CDA... de man van normen en waarden... vond ik zo lullig. Hoe uit de zijn woede zich richting, richting jou? Heeft hij jou nooit meer... benaderd, gegroet, ge, uh, laten interviewen door jou? Nou, ik was zelf ook trots. Ik had geen zin om die man ooit nog... Uh, een blik waardig te gunnen. Dus in het begin heb ik hem ook straal genegeerd. En hij had ook niet de aanvechting... want hij vindt journalisten onbeduidend... Uh, om, om mij eens aan te spreken. En... Hij vindt jou ook onbeduidend? Ja... Dat denk ik wel. Hij dicht mij weinig status toe. Hij weet wel dat ik in de kern een, een, uh, een, een aardige schrijver ben. Of een, of een redelijke journalist. Maar een heel hoge pet heeft hij van mij niet op. En na Zat daar de... ook een deel van de pijn, van jouw pijn bedoel ik? Dat hij in de eerste nee. instantie... had hij jou toch ooit een compliment gegeven... over jouw journalistieke capaciteit? Ja. En vervolgens uh, negeert hij jou. En zelfs als je hem dan een brief schrijft... waarin je heel diep door het stof gaat... ik citeer nee. nu je vader, want die zei... je gaat diep door het stof, Hugo. Dan zelfs dan die brief negeert hij zelfs, dat ik goed maakt. Be ik begreep het niet. Dus ik dacht, hoe kan het nou zijn... Dat het was, we waren alweer anderhalf jaar verder... hoe kan het nou zijn dat... Hij fout zit, niks, zijn excuses maakt. En toen heb ik gezegd, weet je wel, we gaan een kop koffie drinken. En tot mijn verbazing heeft hij er niet eens op gereageerd. Dat vond ik onbeschoft, omdat hij ook alweer de man van normen en waarden is. Als jij geen interesse hebt om een kop koffie te drinken, dan moet je zeggen, ik heb geen interesse, tot ziens en bedankt. Dat deed hij zelfs niet. Kortom, hij kleineerde mij en ik, trotse jongen, uh, trok mij dat uh, trok, Heel persoonlijk trok aan. dat aan. Uh, ja, ik trok me dat aan. Nou ja, daar is het een beetje uh, fout gegaan. Of ernstig fout gegaan. En, en uh, sindsdien hebben wij eigenlijk niet of nauwelijks uh, elkaar meer gezien. Sterker nog, we hebben een keer in het vliegtuig gezeten... en dat hij links schuin achter mij zat. En uh, ja, tweeënhalf, ja, normaal gesproken maak ik dan even een praatje. En dan opzichtig negeren. Heel kinderachtig. Ja. Nou, weet ik niet of van Louis, Louis van Gaal ooit een boek gaat schrijven... over mijn relatie met Hugo Borst. Maar jij... Uh, dit, is, dit, is wel, uh, dit is wel een van de kurken waarop dit boek drijft omdat hij ook zoveel over jou uh, mee bloot wordt gelegd. Namelijk, dat wordt obsessief. Mm. Dat ruzietje wat mm. uitgroeit tot een donderwolk... wordt een, wordt een obsessie voor jou. Ja. En ik, jij... kan dat niet, uh, ik, ik kon dat niet, want inmiddels ben ik gelukkig... misschien mede door het schrijven van het boek ben ik wel uh, verder. Maar ik, ik kan heel slecht uh, tegen mijn verlies. Als ik vind dat, ik, uh, dat mijn onrecht is aangedaan... je ziet hier in mijn broer al... Ja, dan, dan blijf ik erin hangen. Ja, ik weet niet wat het is. Misschien is het iets... Ik, heb ook, ik ben ook wel een tikje autistisch. Um, en, en mensen met autisme houden, houden gewoon niet van... dingen die ze, die ze niet begrijpen kunnen. Ik Omdat wil, dat niet in een, in een vakje geplaatst wordt. Nee, je worden, wilt structuur. Is. Je, ja, precies. Ik wil overzicht, ik wil structuur, ik wil duidelijkheid. En uh, ik wilde dit opgelost hebben. En je snapte dit eigenlijk echt niet? Nee. Dat, dat en was je kan het. je niet neerleggen bij het feit, wat voor mij echt uh, gewoon zo klip en klaar als een klontje is. Ja, je is, moet eraan voorbij gaan. Dat die man gewoon een hork is. Ja, in, in dat opzicht is hij zeker een hork. Ja. En jij gaat dan over tot de orde van de ja, dag. Ja, goddank wel. Ja. En, ik en, en, zou en, zeggen, niet te veel en, tijd besteden aan een hork. Nee, nee maar, ik kon dat, ik, nou, maar daar, daarvoor was hij mij toch te lief. He, ik, ik ben zelfs... Uh, uh, ik heb mijn psychiater ja, bezocht. Shrink. Ja, ja, Shrink, noem ik hem, je. want hij wil anoniem blijven. Uh, en, en ik heb dit ter sprake gebracht. En ja, wij, wij kwamen dan in gesprekken. En of dat de totale uh, waarheid is, uh, dat, dat weet ik ook. Maar we kwamen tot de conclusie dat hij een soort oudere broer voor mij is van gauw, Of misschien wel een, een vader. Waar ik eens even lekker flink tegenaan moest trappen. Dat dat, dat, dat uh, ook goed is. Ik heb dat gelezen, ik moet zeggen met stijgende verbazing... Dat, uh, nou, omdat de theorie die uit de doeken wordt gedaan is... Uh, Hugo Borst had een koffie-anan-achtige, een vriendelijke vader... Wat? waar bijna alles van afgeleed. Gewoon een hele lieve, milde man. Ja, daar viel geen ruzie mee te daar maken. Daar viel geen ruzie mee te maken. Misschien wel met je moeder, maar zeker niet met je vader. En deze vader heeft hij dan gemist. En dan zoekt hij de grootste horkop van Nederland. En dan wil hij zo eh, dominant, autoritair... man die altijd gelijk wil krijgen. Ga zo maar door. En daarin spiegelt hij zich dan. Ja. Het is toch bij, Ja, Het is wel heel erg voort en dan uh, in, ja, in, in, in is het drie Freud. lijgen. Maar, maar geloof je dat nou en echt? Het is natuurlijk een beetje uit en zo, maar goed. Nee, maar uh... geloof je het ook echt? Geloof je echt dat dat, dat is wat je zoekt in Van Gaal? <coughs> of dat, dat hij inderdaad een vader voor je... Nou, ik kijk vaderfiguur niet. Want ik bedoel, hij, hij kan, kan niet typen aan mijn biologische vader. En ik, ik denk wel eens dat ik heel snel mensen op een voetstuk plaats. Ik uh, neig nogal naar idolatrie. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je prachtig. Goed. Um, ik heb het wel vaker met, met uh, mensen gehad. Als, als die op televisie waren en uh, die, die vertelde iets heel bijzonders... dan dacht ik al van, ja, dat is het. Ik ben altijd een beetje een waarheidszoeker geweest. En dan geweest. heeft je Frink heeft je ook wel tegen je gezegd... dat het dan waarschijnlijk is omdat je onzeker bent op heel veel punten. Ja, zeker. Maar jij zei vooral van laat het eens los... De, ik misschien moet, als je ja zeg het maar. Nou, ik moet, ik moet opeens denken aan iets wat mij is overkomen. Jij haalde een keertje hier, nou het is zeker meer dan vijf jaar geleden, misschien tien jaar geleden, haalde jij Wilfried Jong op, die was in een interview hier geweest met mij. Okay. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Toen kwam je op mij af en toen zei je: Oh ja, jij bent die middelmatige interviewer van kunststof, zei hij tegen mij. Kun je dat nog herinneren? Nee. Dat zei jij tegen. Mij. Maar gisteren kwam ik Gerdy Verbeet tegen bij het door. Nee, toen oh. zegt ze: weet je dat je mij de hoer van de P van de Aap genoemd Oké, okay. dus je groszie nogal in uh, belediging. Ja, zo. ja. Nee, ja. maar ik, ik, ik heb het wel. Maar dat onthouden. is een provocatie geweest. Dat toch? is een provocatie geweest. En dat is ook helemaal niet erg. Ik heb het gewoon onthouden. Maar ik dacht wel: wat is het dat die man eigenlijk dit zegt? En hij, hij gaat meteen, want je ging daarmee meteen nou, uitlokken. Hadden, toch? Ja, ja, nee, ik, ik ben op zoek naar een spanningsveld op zo'n moment. Ik, ik plaag, dat heb ik wel van mijn vader. Mijn vader was een enorme plaaggeest. En, uh, alleen, daarin ben ik soms gewoon veel te grof wat ik tegen jou zeg. Kijk, ik denk dat jij het wel kon handelen. Ik heb niet de indruk dat je er gebukt. Nee, onder bent Nee, ik dacht alleen, ik vast wel een moment dat ik het wel weer En inzet. ook Gerdy verbeet uh, <laughs> maakte niet de indruk erg aangeslagen te zijn geweest. Maar ze zei wel van, mijn omgeving vond dat verschrikkelijk. Dat ja. jij mij dat noemde. Alleen maar omdat, ik, ja. omdat de voetbalwet uh, vertraging opliep. En de PvdA volgens jouw mening de boel uh, traineerde. Nou, wat je ermee voor elkaar kreeg, <coughs> tenminste bij mij, is dat ik over jou na ging denken. En toen dacht ik, wat, wat beweegt deze jongen om dit tegen mij te zeggen? <laughs> en maar goed, door dit boek heb ik wel een soort inzicht gekregen. Want ik denk dat jij jezelf vaak heel klein maakt. En dat... ten opzichte van de mensen met wie je omgaat. Of juist heel erg opblaast. Ja. Ja, mevrouw Freud. Dat ja, is, dat is een uh, hele helemaal, niet sle sle dus helemaal koste... geen slechte conc ja. conclusie. Ja. Dit ook omdat zowel Louis van Gaal... als jij een vrij gespannen verhouding hebben met het medium televisie. ja. Oh, je, je bedoelt. Een paar jaar geleden ben ik er vanaf gegaan. Ik ben nu weer een paar keer te zien geweest. Omdat ik een. Een boek. Mooi boek heb geschreven ja. en dat wil ik graag uh, onder de aandacht brengen. En binnenkort zal dat zeker meer gebeuren omdat het WK er natuurlijk aankomt. Ja, dat dus heb dat... ik, daar heb ik ja tegen gezegd. Omdat ja. ik heel fijn kan samenwerken met Henry Schut. Vind ik een ja. prettige collega. En uh, Studiosport uh, drong aan. En ik heb gezegd, nou, dat doe ik een maand en dan ga ik er weer lekker vanaf. Ja, want, want, maar, het is haatliefde ook met, met televisie. Maar, ja. maar dat heeft natuurlijk met opblazen en leeg laten lopen te maken. Wat gebeurt er dan met jou als je dan. Op het nou, toppunt van Roem van, van <kuggen> Weet je wat het, dat ook is volgens mij? <kuggen> ik kan gewoon niet te veel uh, indrukken aan. Als je, als je op een WK op televisie bent. Kijken er echt drie, vier miljoen mensen. Ja. Je zegt wat en dan komt, uh, komen er heel ja. veel reacties los. En, en begrijpelijk terecht. Want soms chargeer ik, soms zit ik ernaast. Uh, soms uh, overdrijf ik. Gebeurt dat ook meer en, omdat je op televisie bent eigenlijk? Ja. Want zoals wij hier nu zitten te praten, dat ben jij niet enorm dit het opblazen. Het is heerlijk. Radio is zoveel fijner omdat het kleinschalig is. Ik ben echt van de kleinschaligheid. Ik vind televisie een te machtig medium, te groot. Dus wat gebeurt er als die camera zoomt? Dan, word jij, dan, dan nee. blaas jij op? Ofzo? Nee, dat maakt niet uit. Dat moment is niet erg. Televisie, dat, dat, dat schud ik bij wijze van spreken uit mijn mouw. Maar het is meer de reacties op, op zo'n optreden. En uh, die indrukken die er na zo'n uitzending op, op mij afkomen... Ja, die kan ik slecht verwerken. En uh, daar word ik onrustig van. En ja, daarom heb ik toen ook gezegd... Uh, televisie heeft zo'n grote impact op, op mijn uh, persoonlijke leven... Ik denk dat ik er maar eens mee moet stoppen. Ik ja. wil wat stiller leven. Ik ben ook iemand wel, uh, ja, een escapist hoor. Ik, ik wil soms, dan vlucht ik. En dan uh, ben ik echt onvindbaar voor uh, een paar uur. Ja, en dan zit ik lekker op mijn kantoortje een boek te lezen. Of uh, dan wil ik niet onder de mensen zijn. Want, want wat gebeurde er dan met jou uh, door die indrukken? Door die veelheid aan indrukken die je nou, niet dat, kon dat, handelen? Dat kon ik heel slecht... Uh, ik ben denk ik gevoelig, zo niet overgevoelig op zijn tijd. En als heel veel mensen uh, meningen en indrukken hebben, dan, ja, dan heb ik het daar soms uh, moeilijk mee. Maar ja, eigen schuld. Want ik je ben, het uitgelokt. Ja, ik heb het zeker uitgelokt. Kijk, want wat ik tegen jou heb gezegd toen uh, dat je die... Uh, wat, wat was het ook alweer? Middelmatig. Oh. Peter, met terugwerkende kracht nemen dat terug, hoor. Het hoeft helemaal niet. En, niet en je hoeft bij vrouwen. mij ook helemaal niet je excuses nee. aan te bieden. Ik lach erom. Maar ik ben een provocateur. Maar dat kan je veel beter doen gewoon in de voetbalkantine of... Uh, uh, Waar dan ook, maar niet op televisie. Nou, het is grappig om te zien dat je zo gevoelig bent. als je dan uh, de natte lap in je eigen uh, gezicht krijgt, en ja. Duwt. ja. En eigenlijk lijkt je dus, want, want als we nu toch bij de shrink zijn. Ik vind niet, ik, ik, dat vader-thema, dat zie ik er niet helemaal in. Maar ik kan me wel voorstellen dat er overeenkomsten zijn tussen jou en Louis. van Gaal. Ja, dat denk ik ook. Alleen dat jij wel iets. Uh... Nou ja, Liever bent. Ik denk, dat, nou, ik denk dat hij ook heel lief is. Uh, maar hij houdt het heel goed verborgen. Voor Wat de... zijn jullie grootste overeenkomsten, denk je? Uh, uitbarstingen. Uh -huh. uh, provoceren. Uh, dat, dat is eigenlijk wel het belangrijke. En, en uh, uh, emoties soms niet goed uh, kunnen kanaliseren. Daarom zeg ik ook... Kijk, ik weet bijna zeker van mezelf dat ik een tikje autistisch bent, maar dat is tegenwoordig helemaal niet zo gek. Want één op de 100 mensen heeft iets in het autistische spectrum. Is dat één op de 100, ja? Ja, tegenwoordig ja. hebben ze dat al... Jij uh... weet dat echt heel goed, want je hebt ook een zoon die autistisch ja. is. Ja. Daar heb je ook over geschreven ja. en veel over verteld. Nou ja, daarom in het boek schrijf ik dat Louis van Gaal... Uh, volgens mij ja iets van Asperger moet hebben. En dat zijn ook, als je die kenmerken leest op... op uh, uh, websites of in boeken. Uh -huh. En ik ken ook wel de nodige mensen met Asperger. Dan zie je vaak dat, dat hij daar wel trekjes uh, van vertoont. En dat heb ik toch willen uh, zoeken. En toen dacht ik van nou, misschien is dat wel een verklaring waarom hij is zoals hij is. En voor de rest, ik wil niks oplossen. Hè, want kijk, je kunt het toch niet veranderen. Je legt gewoon het is iets. Precies. Precies. Nou, laten we dan even het... ja, naar de, naar de misschien romantische kant van, uh, van Louis van Gaal, die jij ook in je herbergt. Uh, Louis van Gaal de poëet, Louis van Gaal de dichter, Louis Lelijker van Gaal. dat je er bent. Die speelt met taal. Wat gemeen. Hier bij Ajax ligt mijn hart. Een club fascinerend, altijd apart. Door velen genoemd naar godenzonen. Voor mij de bakermat van voetbal-iconen. Hebben we over gehad, hè? Mijn herinneringen gaan terug naar de meer. Ook daar heerste een bijzondere sfeer. Daar hebben we over gehad. Nu ga ik mijn gevoelens weer achterna. En treed technisch... In de arena. In mijn levensfase is dit een nieuwe kans. En mijn jeugdliefde krijgt een extra stimulans. En daarom klinkt het vol overgave uit mijn mond. Vandaag is de cirkel echt rond. Uh, begon met Hugo brandt en dit is de poëzie van uh, ons. Ja, wat vrienden. had hij ervan gevonden? Nou, ik denk dat hij er wel een <laughs> puntje aan had kunnen zuigen. Laten we om, om even bij te komen naar het allround schaatsen gaan. Uh, NK schaatsen Olympisch Stadion in Amsterdam. De dames Sebastiaan Timmerman. Hoop ik. Sebastiaan, ben je er klaar voor? Allround schaatsen, NK, Olympisch Stadion. Sebastiaan, kom er eens in, jongen. Sebastiaan, kom op. Olympisch stadion. Ja, het is toch weer voor het eerst. Enka schaatsen in het Olympisch stadion. Hij zit achter de worden. vrouwen. aan. Ja, daar is hij. Ja, Sebastian. Ja. Ik was al begonnen. Ik, had, ik zat te praten. Maar ik had inderdaad het idee dat jullie mij niet hoorden. Maar nu gelukkig wel. De 500 meter wederom. Nu dus bij het NK Allround voor vrouwen met heel veel verliezers. Tot nu toe in de baan verliezen in dit seizoen omdat ze de Olympische Spelen niet wisten te bereiken, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld Jorien Voorhuis, zij staat aan de leiding met 4049. 49 En de laatste rit is nu van start gegaan. Betekent dat we over een half minuutje iets meer, 40 seconden, weten hoe de 500 meter eindigt. Tweede tijd op dit moment op naam van Marije Joling, 4080. En in deze laatste rit rijdt dan een vrouw die we wel op de Olympische Spelen zagen, namelijk Anouk van der Weijden, die vijfde eh, op de Olympische 3000 meter gewonnen door Irene Wust En dat was voor Anouk van der Weijden, die vijfde plaats, een, een goede klassering. Zij neemt het in deze laatste rit op tegen haar ploeggenote Kalijn Achter-Eekte. Hij zal nog van goede huizen moeten komen, uh, of wil ze Achter-Eekte verslaan, want die komt in de laatste bocht behoorlijk dichtbij. Maar hij komt er net niet naast, de ritwinst gaat, denk ik, naar Anouk van der Weijden. Maar komt ze ook aan die 40-49? Nee, dat zit er niet in. De 500 meter wordt dus gewonnen door Jorien Voorhuis 40-49 tweede... Marije Joling in 4080. En En Anouk van der Weijden, die zojuist over de finish kwam... is derde geworden in 40 88, uh, Ja, 40 88. Sebastian Timmerman, Olympisch Stadion in Amsterdam... bij de 500 meter van de dames All Rounds. Uh, ik praat nog even met Hugo Borst. O, Louis schrijft hier een boek over Louis van Gaal. Een, een, een man waar we... We krijgen de vinger er niet achter, hè? Wie Louis van Gaal Jij, jij doet een poging... Jij ja, ja. gooit eigenlijk jezelf voorkomen met de billen bloot... en geheel en al in de strijd in dit boek. En aan het eind... Ja, ik zeg niet, we staan niet met lege handen... want het heeft een mooi boek opgeleverd. Maar wat dat, wat dat nou is met die man... Hè? Uh, ja. Nou ja, kijk, de mensen die ik bezoek... Hè, of Anna Henkwist, nou... Bram Bakker... Uh, Klaas Vossen, dominee... Spreek uh, die jongen, spreek je mee? Theo Maassen. Ja, Luc Percival, interessant gesprek ja. met hem. Ja, nou ja, kijk... De een zegt het komt omdat hij heel vroeg zijn vader is uh, verloren. Daardoor, uh, Klaas Vos zegt bijvoorbeeld de dominee: van hij, hij snakt naar de vaderlijke. Zegen. Hè? Hij werkt hard en hij wil maar erkenning. Louis van Gaal vindt dat hij te weinig erkend wordt. Dit is een thema bij veel kunstenaars en bij veel sportmensen. En ga zo maar door. Ja. Hè? Mensen die de strijd aangaan. En wat mensen in hem zien is een gedrag... Ja, dat gewoon lijkt op iemand die permanent uh, op zoek is... naar uh, heel veel erkenning. Terwijl hij het eigenlijk al krijgt, want we ja. vinden hem hartstikke goed. Uh, ja... Uh, Iedereen heeft eigenlijk een andere mening uh, over hem. En uh, de mensen moeten zelf maar uh, uitzoeken wat het is. Het zou en... leuk zijn als hij het zelf had gelezen. denk niet dat hij het doet. Denk je dat dit, wat je nu net uh, samenvat, het dichtst erbij komt? Een man die op zoek is naar... Herkennen. Nou ja, uh, Bram Bakker uh, komt ook aan het woord in, de, in het boek. En, en die zegt ook dat hij... Uh, en hij heeft zijn biografie gelezen, dat, dat de rode geval, dat in 2009 uitgaat. Het uitval. rode geval, ja. Nou, nee, hoor, er staan best wel uh, zinnige dingen in. Maar het is een, het in, is maar... een beetje hagiografie. Ja, het is echt Te een, een helden, heldenboek, ja. is het. En vind ik ook jam, heb ik ook tegen Van Gaal gezegd. Ik viel hem wel tegen dat hij het woord hagiografie trouwens niet kent. Oh, oké. Okay. Maar ja. Nou ja. voor de rest is het best een slimme man... Ben jij, eruit, hè? ben jij eruit? Ben jij eruit? Ben jij erachter? Nee, ben maar jij? Rot? Ik ben Ben jij klaar verder. met van nou, ik ben verder dat dat uh, mij hoeft is zijn excuses uh, gelukkig uh, niet meer te maken. Dat ik, is klaar gewoon nu over en jawel, uit. Ja dat is echt wel ja. uh, klaar. Ik, ik, uh, ik, het heeft weinig je zin. Hangel je nog naar zijn aandacht, zijn liefde, zijn tederheid, zijn vaderlijke zorg, nee. zijn autoriteit wellicht? Nee, je hoeft hem niet meer. Nee hoor, ik, ik, ik ga hem volgen natuurlijk voor Studio Sport. Ik denk dat Nederland zelf dan niet ver komt. Maar dat ligt niet aan Loeienvergaal, maar dat komt gewoon omdat de concurrentie te moordend is op het WK. We zitten echt zwaar ingedeeld en wij komen in principe in de achtste finales. Uh, ja, komen wij Brazilië tegen. Ja. We kunnen ja. niet van winnen. Dus wij zullen er uh, eind juni uitgaan na een week of uh, tweeënhalf. En uh, dan hoop ik wel dat Louis van Gaal weer heeft teruggebracht. Wat Van Marwijk een beetje uh, heeft verpest. Namelijk dat Nederland hartstikke leuk kan voetballen. Aanvallend kan voetballen. Romantisch uh, kan voetballen. Uh, idealistisch kan voetballen. En dat brengt Van Gaal weer terug. Dus hij, zorgt, hij, hij brengt Nederland wel weer uh, uh, onder de aandacht... vanwege het vrolijke voetbal. Ja. En daar ben ik hem uh, wel heel dankbaar voor. En jij voor. bent de obsessie voorbij? Ik denk dat ik de obsessie voorbij ben. Je hoeft niet meer naar de shrink hiervoor... Nee, nee, maar daar ga ik ook niet zo vaak heen. Ik doe dat gewoon omdat... Uh... Onderhoudsbeurten. Ja, onderhoudsbeurten. Zes, zes keer per jaar. Hartstikke gezellig. Soms hebben we het ook wel eens over de soprano's. Ook leuk. Zit ja ook hoor. veel in. Ja Wat hoor. gaat er op je tegel? We hebben nog 40 seconden deze uitzending. Uh, een mens heeft vele vaders. Ja, toch, die ja? vader erin. Ja, ja dat kon natuurlijk niet missen. zometeen na acht uur op deze zender het programma 1 op straat... met Marianne van der Anker. En zij is op het carnaval in Bergen op Zoom. En ze praat met jongeren, met ouders en met de lokale burgemeester. Ja, dat gaat natuurlijk over dat alcoholverbod voor jongeren. Hugo Borst, hij schreef... oh Louis, je hoeft echt niet per se van voetbal te houden... om dit een mooi boek te vinden. Ik hou namelijk eigenlijk helemaal niet van voetbal. En ik vind nou, ik ben, veel... ben blij dat een vrouw uh, tot dat oordeel komt. Dan is het niet alleen een mannenboek. Nee, het is niet een mannenboek. Je, weet wel, je komt wel veel over mannen te weten en over het vak van piemelmeting. Dat houdt jou toch ook wel een beetje. Mee. Dank meneer Borst. Dit was aflevering 2788. Oloy oh in een boekhandel bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan. NTR brengt cultuur.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 Voor even. Hoe bondgenoten vijanden worden. Het begin van de Koude Oorlog. Na de bevrijding bij de NTR. Vanavond vijf over negen, Nederland 2. De Nationale Postcode Loterij is partner van NL Doet. Dit is Radio 1.